Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Een Nederlandse spermadonor met honderden kinderen... moet stoppen met doneren, heeft de rechter beslist. De man verwekte na schatting 550 tot 600 kinderen. En dat brengt risico's met zich mee, legt de persrechter uit. Het risico op incest en inteelt is er. Maar ja, je weet ook niet tot wie je aangetrokken mag voelen. Eh, op wie je verliefd kan worden. Dus het kan ook gevolgen hebben voor je identiteit... en psychosociale schade met zich brengen. Strafbaar is de man trouwens niet. Maar als hij toch weer gaat doneren, dan krijgt hij 100.000 euro boete. Twee supporters van de van FC Groningen mogen de komende jaren het stadion niet meer in. Ze liepen tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen vorige maand het veld op en een van de twee gaf verdediger Jetro Willems een klap. Levert ze dus een stadionverbod op. Het kabinet houdt er rekening mee dat het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt fors hoger uitvalt dan werd gedacht. In het uiterste geval zullen zich 77.000 mensen aanmelden. Laat de staatssecretaris aan de Tweede Kamer weten. Meest waarschijnlijk is dat er dit jaar rond de 70.000 nieuwe asielzoekers komen. Dat zijn er zo'n 17.500 meer dan eind vorig jaar nog werd gedacht. De staatssecretaris zegt dat hij meer grip wil op de instroom. Hij gaat dat de komende tijd onderzoeken. Een vloeibare boterham, goudgele rakker, tarwe smoothie. Het zijn maar wat bijnamen voor bier. En straks kan je ze allemaal vinden in de kanon van de Nederlandse biercultuur. Ook worden daarin mythes ontkracht. Zoals dat we vroeger bier dronken omdat het water slecht was. Als het water slecht is, dan is het bier ook slecht. Dus van slecht water kun je geen goed bier brouwen. En bovendien was bier zo belangrijk dat mensen er ook wel voor zorgden dat het water schoon was. Ja, de Canon is gemaakt door de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Een aantal bierhistorici vonden het wel eens tijd dat die cultuur goed in kaart werd gebracht. Het weer bewolkt met in het oosten en noordoosten regen. Ook op andere plekken kan er plaatselijk een buitje vallen. Later vanmiddag meer zon en zo'n 13 tot 17 graden. Morgen droog, meer zon en zo'n 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even De Hart van de ANWB. Door ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 25 minuten vertraging tussen Knoopend Watergraafsmeer en Muiden in 4 kilometer file. Een kwartier op de A19 Amsterveen-Alkmaar tussen Knoopend Rotterpolderplein en Knoopend Beverwijk. 4 kilometer file. De oprit is daar afgesloten. Op de N99 Den Hoever Den Helder. Bij Den Helder 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug bij... Uh, morgen is het weekend. En wat gaan we dit uur nog doen? We gaan nog even aandacht besteden aan Paul van Vliet. En we gaan door met de top 20 van mijn vader. Ja, dat wordt dus nu uh, Frankie Lane met High Noon. Do not forsake me, oh my God. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. We, wait, no. I do not know what fate awaits. No me amenaces, no me amenaces. Cuando estés decidido a buscar otro nido, os agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito. Ya entiendes la vida, ya sabes lo que hace Porque estás que te vas, y te vas y te vas Y te vas y te vas y te vas Y te vas y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No Amenaas, no me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces.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 O oh, esperando tu olvido. Maria Dolores Pradera. Noma amenensis. Bedreig me niet. Ja. In het Spaans. Ja. Maria Dolores was in Spanje echt heel groot. Was een actrice en was zangeres. En mijn ouders. En mijn ja, Spanje is een beetje mijn tweede uh, vaderland geweest. Heel lang. En uh, mijn tante woonde in Barcelona en daardoor leerden wij Maria Dolores Pradera heel goed kennen. En, uh, ja, een van de grote favorieten van mijn vader. Zo is dat. Dus, ja. <kuggen> Hierna komt een raar nummer. Geen idee waar het over gaat. Het is uh, La Femme du Torero en de... Uh,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 C'était le métier, crier vengeance sous un Le matador trompé surgit de l'ombre et s'avance. Moi sur mon oranger, j'essaie de faire l'orange. J'entends mon cœur qui bat. J'entends mon cœur qui bat. Kata kata kata, au rythme de ses pas. L'homme, tu vas payer, dit-il, voici l'estocade. Mes picadors sont prêts, et mon oeil noir te regarde. Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne. A balayer sa cour, pour l'avoir faite à sa femme. De katakata, de katakata, de katakata, de katakata, katakata, de katakata, de katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, katakata, Ja, dat, uh, dat was la bamba, maar Volgens mij twee keer opgenomen achter elkaar. Het dus, is een beetje vreemd, maar goed. We gaan trouwens een heel sportief uh, mei-maand tegemoet. We beginnen op 2 mei met uh, peuter- en kleuterfeest. In de sportzaal van de Blauwe Tram. Het is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Diezelfde dag kunnen uh, scootmobielrijders terecht bij uh, de Korverhal. Het thema is veilig in het verkeer en wordt een rijtraining gegeven in samenwerking met Pluspunt, ergotherapie en uh, de politie. Een leuke activiteit op 3 mei is het stratego, Een spel waarbij twee ploegen moeten proberen de vlag van de tegenstander te veroveren. Het wordt gespeeld op de, skate, uh, de skatepark aan de Tolenstraat. Op 24 mei wordt het Louis-Davisplein omgebouwd tot een Formule 1-circuit. Uh, groot en klein kunnen zich dan uitleven in allerlei manieren, van stepjes tot scootmobielen. Kinderen gaan op scootmobielen rijden? Nou, ik denk dat dat uh, de, van groot tot klein oh, ja. Dus ik denk dat de kleine op de stepjes gaan en de groter op de scootmobiels. Ik denk niet dat je dat om moet rijden. Je krijgt echt ongelooflijk veel gebroken heupen. Weet je hoe hard die stepjes gaan? Die gaan ook 40 km per uur. Hoor. Ja, maar goed, die, die, die kleintjes kunnen dat hebben. Die kunnen die ouderen periode? niet hebben. Oh, oké. Okay. Die kleintjes kunnen wel. Het zullen wel geen elektrische stepjes zijn. Nee, het zijn gewoon stepjes. Wat bedoel ik? Stepjes. zo stepjes die je gewoon met een been moet aandrijven. Ja, ja. Dus. Maar die kunnen ook hard gaan. Op 25 mei komt Ajax naar de Maria School voor een kliniek... Natuurlijk gaat het over voetbal. Maar ook uh, belangrijk is het gezond leven en gedrag krijgen veel aandacht. Tot slot op 27 mei het grote buurtvrees van uh, Nieuw-Noord in de Flemmingstaat. En er staan die dag ook erg veel activiteiten. Op 20 en 21 mei is de Spartan-race. En die gaat gewoon ook weer door het hele dorp. Leuk, heen. leuk, leuk, leuk. Ja. Dus, uh, en die begint op het Badhuisplein. ja. En uh, het is ook een race. En wow. volgens mij is net mijn kleindochter dan weer terug. Ja, net, dus ja. misschien uh, dat, die, uh, dat we die kunnen opgeven. Want haar zoon zit zo weer lekker met de kont in uh, Thailand. Thailand. En het is een beetje rond de 40 graden nu. Ja. En hier druilt het van een regen. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, maar die staat te snakken naar wat verkoeling... En wij zitten te snakken naar wat uh, verwarming. Dus, uh, ja. Vandaar? Oké. Okay. En oh. uh, we, we speelden dus net uh, Los Lobos met de, de, de Gypsy Kings. La Bamba. En nu Edith Piaf. <coughs> non, je ne regrette rien. De Michel Beaucaire, de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.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 yeah.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 Tonight, everything's right. yes, everything's alright. Hey, hey, Baman, your fine ointment, oh, brand new and expensive, should have been saved for the poor. Why has it been wasted? We could have raised maybe 300 silver pieces or more. People are hungry, people who are starving, they matter more.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 There will be poor always Pathetically struggling Look at the good things You've got Think while you still have Me move while you still See me You'll be lost And you'll be sorry When I'm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 Ja, dit was uh, Yvonne Elliman met uh, Everything's All Right... uit de musical en de film Jesus Christ Superstar. Uh, Henny die moest weg naar de tandarts. Dus ik ben weer eventjes alleen. Nou ja, eventjes. Ik ben tot het einde alleen. Um, uh, Paul van Vliet is uh, van, uh, van de week overleden. Uh, 87 jaar oud in, uh, in Den Haag... En dat was een van de grote favorieten van mijn vader. Uh, meisjes van dertien, ik was geloof ik dertien of veertien dat dat nummer uitkwam van hem. En daar, uh, daar ben ik vaak mee geplaagd. En mijn vader die vond dat erg leuk om uh, heel vaak op te zetten. Dus vandaar nu Meisjes van dertien van Paul van Vliet. hebben van die wapperende voeten Lopen altijd overal tegenop Weten helemaal niet wat ze moeten En kauwen dan de hele dag maar troop, Moeten oude jurken van hun grote zusjes aan Die hun moeders hun nou juist zo enig vinden staan Houden niet van zomerkampen Moeten daar toch heen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 Mannen, gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze commandant Kapitein Levenberg is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen Liever verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En ja, mannen, heb ik me de afgelopen dagen eens in de bossen teruggetrokken. Ten einde die zon tracht bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie omdat ik ga mededelen. dat ik ga mededelen. dat de volgende democratiserende maatregelen. vanaf heden van, van kracht worden geworden. Dan deed ik mede dat ik, de social de Wilde. in de vervolging nooit meer wordt aangesproken geworden met. majoor, maar gewoon met Kees. Is dat duidelijk, mannen?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 Dan ben je het schieten de roos niet langer geraakt, behoeft worden geworden. <lacht> daar kennen ook andere bloemen van worden genomen geworden. <lacht> Zoals daar zijn mannen, de petunia, de, de begunia, de hang, de leg dan wel de zitgaronium. <lacht> en andere bloemen die kees ook niet kan lezen. <lacht> Is dat eigenlijk vragen? Geen vragen. Dan krijgen we nou de behandeling van de exercitie. En dan deelt Kees mede dat alle commando's... waarbij in het verleden bewogen worden zich rechtsom te begeven... in verband met de veranderde de politieke gezindheid... van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd geworden. <applaus> en we luisteren... Het commando voorwaarts, comma, mars. Gewoonlijk uitgesproken als een voorwaarts-ruut en door sommige van mijn collega's als uh, voorwaarts. IJS! IJS! Wie zit er mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik de hele zin opnieuw gaan lezen? Kostbare tijd verloren geworden. geworden. Maar dan luisteren, niet zitten de mieter aan de knoppen. Het commando voorwaartsmars zal worden gewezen. geworden in. willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten. in een door een zelf gekozen richting. Ja, luisteren! En als het de heren schrikt, dan blijft allemaal met het linkerbeen erin. Maar wanneer sommige heren met het recht erbij willen beginnen... kan daarover in discussie van gedachten worden gewisseld geworden. En die heren die met het middelste bij willen beginnen... ...die kunnen beter ogenblikkelijk dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan krijgen we de volgende pagina. <lacht> Bovenaan vermeld geworden. De garout mannen. De garout is dus definitief afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kent dat Garout een aan schriftelijk geschieden. <lacht> Men schrijft gewoon de hartelijke Garouten. <lacht> Duidelijk. En dan weer luisteren. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs. Is. Wat is daar te lachen? Mag geest dat weten? Hopse drugsens! Dus niet de hardste drugsens. Alleen er de... Hopse drugsens! Gebruik daarvan is door mij toegestaan geworden, behalve luisteren. Behalve wanneer de geestverruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan dergelijke de vormen aan gaat nemen, dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden. De huidelijk haarlengte wordt voorlopig nog geheel vrijgelaten geworden. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen. dat zij bij het marcheren tussen schoenzolen en straatkijken bekend raken. <lacht> de volgende haarverzorgingsartikelen. zoals er zijn: de haartonigwateren, de haarversteviger, de gampo, de kareltang, de daroogkop... ...voor het aanbrengen van de permanente waven... ...worden vanwege het Rijk verstrekt geworden, geworden. Maar deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Ook beneden in de alcove. Dan weer luisteren, dan gaan we nou behandelen. De werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vierdaagse gevechtsweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden, geworden. maar aan de vijand wordt medegedeeld geworden dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen des donderdags 17.00 uur en des maandags 09.00 uur, daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoefte worden gerekend worden. Samenstelling democratische maaltijden. Als voorgerecht krijgen we verder spritsen. Als hoofdgerecht gevulde koeken. En als nagerecht naar keuze rondo's, kahano's dan wel penny e Smullen, mannen, e smullen. Vrouwen, verloofdus, vriendinnen en vaste vriendes... Ik ken je verder de nacht doorbrengen. Matrassen en slaapzakken zullen die overeenkomsten op de gewenste breedte gebracht worden geworden. Maar kinderen kennen hier alleen huisvest worden geworden wanneer zij tijdens de diensturen verwekt zijn geworden. En dan nog eenmaal luisteren, mannen, want een slotte deel ik mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de forier liever zijn. In de standaard kleuren. <lacht> luisteren, <lacht> niet gelijk bestellen. In de standaard kleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs. Ja, dit was uh, Paul van Vliet met zijn uh, one-win show met Major Kees. En dan heb ik nog staan uh, in een ruittuigje van Wim Sonneveld...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 van een paard in de rij, in de rij, in de rij, Helemaal naar vink en de geen de in de lucht de geen in in de riet En geen auto op de weg die had je toen nog niet. Er ging schreef bij. Zal je maar en weer gaan. En naar de komst van. Het was uh, Leen Jongewaard en, uh, en Wim Sonneveld met In een rijtuigje. Ik ga nu het uh, programma even doorgeven van wat, uh, wat er allemaal aan te doen is in Haarlem. En dat doe ik in drie verschillende delen, want ik moet heen en weer lopen tussen twee computers. Um, het Scapino-ballet is in de, uh, de stad Schouwburg van 28 en 29 april. Daar zijn nog kaartjes voor verkrijgbaar. De dochters van Nino uh, spelen ook in de stad Schouwburg, ook in de zaal. Daar zijn ook nog uh, kaartjes voor te krijgen. Pieter Derks is op 10 en 11 mei ook nog in de stad Schouwburg. 11 mei ga ik er zelf naartoe. En 12 mei krijgt u van mij een verslag te horen daarover. Uh, wat we nu gaan draaien, is de vrolijke kosten. Mijn vader is natuurlijk een Amsterdammer. En ja, zonder Amsterdamse nummers gaat hem dat niet worden. Dus uh, nu de vrolijke koster.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 Als kost het zo jong en fijn. Want om altijd, als kost leven. Moet je een stapel me schokken voor zijn. Lang leven de bier in de platen. En heerlijke en nat De vrouwen, de wijn en de sigaren. In ons vriendelijk mooi Amsterdam. Ben ik in Chili of in Ede? In café op het Rembrandtsplein? Maar nou ook bepaald geen kosten Of zoiets van die aard kan zijn Ik dans daar mijn fokstrotje, En ik slaap daar nooit alleen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 Hier was mijn vader gek op. op dit, uh, of is mijn vader gek op. Uh, dit soort uh, liedjes. Om mee te zingen. En dat waren dan meezinkoren. Waarvan je dan zei van we beginnen gelijk. En we eindigen ongeveer gelijk. Um, ik heb nog de theater De Liefde. Daar is op 28 april de, het bovenste knoopje open. Dat is liftmuziek. Wat ik daarbij voor... Geen idee... En op 29 april is uh, Jan J. Pietersen, Johan Hogeboom en Sanna Wallis de Vries. En die hebben dan een wedstrijdje. En op 3 mei is er een open podium uh, van de liefde. En dat is een uh, try-out open podium. Dus dat uh, is ook wel erg leuk. Volgende nummer wat ik heb van mijn vader is uh, Frankie Lane met I Believe. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows, I believe that somewhere in the darkest night a candle glows, I believe for everyone who goes astray, someone will come. You're the way I believe. Yes I believe I Believe Above the storm The smallest prayer Will still be heard I believe That someone In the great somewhere to leave Het patronaat in Haarlem is uh, op 29 april een uh, memorial voor Paul. En dan wordt het leven van vriend en mentor en baas Paul Kamp gevierd. Al jarenlang is Sounds Haarlem de platenzaak van Haarlem. Met het gezicht van de winkel en de, en de eigenaar Paul Kamp. Ter nagedachtenis aan Paul organiseert Sounds Haarlem... Een avond waarin zijn leven wordt gevierd. Van 7 tot 12 uur s'nachts kun je genieten van verschillende bands en muziek. Afkomend van uh, het uh, soundslabel Sounds Harlem Likes Funieel. Het levenswerk van Paul. Dus uh, leek, me, uh, leek me ook wel een hele leuke. Ik heb hier nog een heel oud nummer gevonden op de pc van mijn vader. En dat is Jan Koster met Als het uur van scheiden slaat. Het is een nummer uit 1950. Als het uur van scheiden slaat, en je bier elkaar verlaat, denk je na de laatste groet, zal ik je ooit weer zien. Maar al is het voorgoed gedaan, het leven zal toch verder gaan, en het stoort zich daarbij niet aan het grootste zielsverdriet. Eenmaal komt de dag misschien, dat je duidelijk in zult zien. Ook al deed het afscheid pijn, het heeft zo moeten zijn. Als het uur van scheiden slaat, en je weer elkaar verlaat. Denk je bij de laatste groep, zie ik je ooit weer eeuwige liefde en eeuwige trouw zijn enkel wolken en men zegt ze zo paal maar als men afscheid neemt dan merkt men toch pas of er een liefdesband was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 Je duidelijk in zul zien, ook al deed het afscheid pijn, heeft zo moeten zijn. Als het uur van slaat, en je weer elkaar verlaat, denk je bij de laatste groet zie ik je ooit weer. Ja, daar uh, dat was het laatste nummer. Uh, we gaan natuurlijk straks afsluiten met onze vaste nummer. van uh, Always look on the bright side of life. Volgende week is Pim er weer. We bedanken Henny voor uh, het invallen deze keer. En uh, ik, we horen u graag volgende week terug. En hier is um, Always look on the bright side of life van Eric Idle. Always look on the bright side of life